5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Overleden oud-premier Sharon krijgt militaire begrafenis. Excuses vitesse voor thuislaten Israëlische speler... en Egyptische legerleider wil wel president worden. Het weer brede opklaring op veel plaatsen droog... in het noordelijk kustgebied een enkele bui. De wind is west tot noordwest en matig aan zee eerst nog krachtig. Vanavond en vannacht neemt de wind af en gaat het land inwaarts licht vriezen. Verder kan een nevel, mist of lage bewolking ontstaan, vooral in het zuiden. Morgenochtend begint de dag daardoor mogelijk grijs. Middags zijn de perioden met zon, het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Na een coma van 8 jaar is Ariel Sharon aan het begin van de middag overleden. De militair en voormalige premier van Israël is gestorven in het ziekenhuis te midden van zijn familie. Correspondent Anki Rechers, goedenavond Anki. Hoe is er gereageerd in Israël? Kijk, we hebben dus ontzettend veel, honderden, honderden reacties gekregen. Zowel van de politieke oppositie als van de mensen uit zijn eigen partij. En iedereen is erover eens dat het de man was met absolute leiderskwaliteiten. Dat, er natuurlijk een, dat hij wel een metamorfose heeft meegemaakt in zijn leven. Dus het als, begin als, met een militaire carrière... Met ongelooflijk veel uh, geweld en oorlog. Uh, daarna heeft hij zich ontwikkeld in de politiek als een, uh, met een hele andere ideologie. En hij is dan ook wel degene geweest die natuurlijk de Gazastrook ontruimd heeft. Uh, zijn er ook reacties van uh, Palestijn in de Gazastrook en op de westelijke Jordaanoever? Ja, er worden dus allerlei uh, verklaringen uitgegeven natuurlijk... Uh, uit de Hamashoek en ook van de Palestijnen... die zeggen dat het een, een gehate figuur is, dat het een, een moordenaar was. Uh, ja, dat was hij inderdaad voor die mensen. Van de andere kant uh, is het zo dat uh, niemand natuurlijk uh, vergeten heeft... Wat, uh, wat hij in zijn militaire carrière heeft gedaan. Dus ook een, hij was voor Israël is hij de grootste stratege, stratege geweest... in de hele geschiedenis van Israël. Maar voor, natuurlijk voor de Arabieren en voor de omliggende landen... en voor de Palestijnen is dat natuurlijk... Uh, Heel negatief. Veel Palestijnen zijn uh, verheugd dat hij dood is. Maar ja, ze moeten toch ook weten dat hij aan het eind van zijn loopbaan aanstuurde op vrede met de Palestijnen. Wordt daar nog iets over gezegd? Daar wordt zeker iets over gezegd. Ik heb een, uh, een dag doorgebracht, uh, anderhalf jaar geleden, uh, op de uh, boerderij van, uh, van, van Arik Saron. Toen hij zelf al in coma lag. Maar heb ik met zijn zoons gesproken en die zeiden ook van. Uh, de evacuatie uit Gaza was pas eigenlijk de eerste stap. Hij had plannen om ook de hele Westoever te evacueren van Joodse kolonisten. Dat heeft hij niet kunnen uitvoeren. Die plannen die liggen er, die zijn er, die waren er. Uh, maar omdat hij toen in dat coma is geraakt, uh, is dat nooit uitgevoerd. En we zien tot de dag van vandaag hoe het conflict uh, voortwoedt... en dat er nog weinig echte leiders zijn die echte dappere uh, beslissingen kunnen nemen. Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Nou, hij zal begraven worden naast zijn vrouw Lili op, op zijn boerderij. En dat ligt in het uiterste zuiden van Israël. En dat is eigenlijk een tegenstelling tot alle presidenten en premiers in Israël... die allemaal op de Hertvolberg in Jeruzalem worden begraven. Hij wilde per se daar begraven worden. Hij krijgt een militaire begrafenis. En daarvoor wordt hij wordt wordt wordt natuurlijk bij de Knesset, bij het parlement uh, neergezet... waar de mensen dus langs kunnen komen om afscheid van hem te nemen.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 Voetbalclub Vitesse heeft excuses aangeboden voor de zaak rond de Israëlische speler Damori en het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Vitesse zegt dat het verontschuldigingen aanbiedt aan iedereen die zich getroffen voelt door de affaire. Verdediger Damori mocht vanwege zijn Israëlische paspoort de Emiraten niet in. Maar Vitesse vond het geen probleem om hem thuis te laten en ging er gewoon op trainingskamp. Dat besluit leidde tot een storm van protest in binnen- en buitenland. De Egyptische legerleider Abdel Fattah al-Sisi is bereid om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap als het volk dat wil en het leger hem steunt. Dat zegt hij in de staatskrant Alagram. De verwachting is al langer dat Sisi mee zal doen aan de presidentsverkiezingen, maar tot nu toe had hij zich er nog niet echt duidelijk over uitgelaten. In Egypte is het leger aan de macht sinds vorig jaar juli president Morsi werd afgezet. Morsi was de eerste democratisch gekozen president sinds het vertrek van Mubarak. De leider van de moslimbroederschap zit vast in afwachting van een proces. Air France KLM heeft in Zwitserland een miljoenenboete gekregen voor verboden prijsafspraken. De luchtvaartmaatschappij moet van de Zwitserse mededingingsautoriteit bijna 3,2 miljoen euro boete betalen. Elf andere luchtvaartmaatschappijen kregen lagere boetes. Ze maakten afspraken over onder meer vrachttarieven, brandstoftoeslagen en bonussen. Ook het Duitse Lufthansa was bij de afspraken betrokken. Maar dat hoeft geen boete te betalen omdat Lufthansa het kartel aan het licht bracht. De hoofdpunten van dit NOS-journaal. De overleden oud-president, premier Sharon... krijgt een militaire begrafenis. Excuses van Vitesse voor het thuislaten van een Israëlische speler. En de Egyptische legerleider wil wel president worden. Ja. Dit was het NOS-journaal dadelijk Opnieuw langs de lijn en schaatsen. Wanneer ontvangt u AOW-jaaropgave? Jaaropgave... jaaropgave?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 Goedemiddag, we zijn er tot 11 uur vanavond met tot 7 uur de EKO-round schaatsen. En in dit uur de rest van het Sportforum van deze week. Maar we beginnen ook in Hamar, want die 5 kilometer bij de mannen is bezig. Sebastian Timmerman, hoe ver zijn ze gevorderd? We hebben zes ritten gehad. En de zesde rit net was eigenlijk de eerste rit. Dat het publiek weer een beetje loskwam En dat het ook leuk was om naar de vijf kilometer te kijken. Omdat er een leuke rit gaande was. Met Frederik van der Horst. De Noor die gewoon goed reed. Want dicht op zijn persoonlijk record zit. Met 6,29,88. Maar een tweetal seconden verwijder blijft van dat PR. En dat reed hij ooit in Salt Lake City. Dus dan doe je het gewoon goed. Luca Stefani. die Italiaan staat voorlopig tweede al op bijna vijf seconden. Het is nog drie ritten wachten. En dan krijgen we in de laatste rit voor de tweede het wel. Ja, die vijf kilometer duurt lang. Krijgen we de eerste Nederlander in de baan. En dat is Rens Rotteveel. Die het EK goed begon met de achtste plaats op de 500 meter. Dus kijk of hij dat op de vijf kilometer kan herhalen. En daar zijn we dan zometeen rond half zes live bij. In de tussentijd het vervolg van ons zaterdagse sportforum met Jochem Uitenhagen, die hier de hele middag ook voor het schaatsen zit. Met Robert Misset van de Volkskrant en met Iwan van Duren van Voetbal International. We zijn al een uurtje op streek. En we gaan het nu hebben over het nieuws waarmee deze week begon... het overlijden van een van de grootste voetballers uit de geschiedenis... de Portugees Eusebio da Silva Ferreira. Hij overleed op 71-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hoogtepunt in zijn carrière was de overwinning van de Europacup 1 in 1962. Ander hoogtepunt het WK-voetbal van vier jaar later in Engeland. Tijdens dat toernooi bereikte Portugal de halve finales... en was Eusebio de topscorer. En het 16 meter gebied Sturres geplaatst... die klimt in de lucht...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 En de laatste spreker was José Mourinho over Eusebio. Die is overleden deze week. Uh, um, hoe oud zijn jullie, Jochem? Ik ben 37. Johan? 46. 54. Dan denk ik dat wij één iemand aan tafel hebben. <lacht> die een CBO nog echt zelf. nou, min of meer live. of uh, misschien semi-live in die tijd heeft zien spelen. Dit Robert. is uh, jeugdsentiment. Ik was negen toen ik Ajax tegen Benfica. zag op tv. Hè, want uh, ik was, was nog niet in het stadion. Maar dat is een wedstrijd die, die wel in mijn geheugen staat gegrift. En gek genoeg niet eens die wedstrijd in de sneeuw. in het Olympisch Stadion. toen Ajax met drie en verloor. Toen dachten mm -hmm. we allemaal dat ze uitgeschakeld waren. Toen wonnen ze uit. Toen hadden ze een woensdagmiddag in Parijs. speelden ze toen. De wedstrijd, die, die, die De derde wedstrijd. En toen zag je eigenlijk, dat, daarom was het eigenlijk in mijn geheugen, dat kruif eigenlijk toen al groter was dan een Althans, dat gebaar maakte Eusebio ook naar afval, om hem en wees zo van: jij bent de man die het gedaan heeft. En dat was dan allemaal, ja, dat, dat staat wel in mijn geheugen gegrift. Uh, en verder heb ik er niet zo heel veel beelden bij. Als, dan doe ik wel Jack Benfica. En uh, vooral ook op het EK in 2004. Waar ik ben geweest in, uh, in Portugal. Daar merkte hij wel gewoon dat het het EK van hem was. Ik Over waar die man was. Die man was echt een boegbel. Zoals uh, die Stefano dat bij uh, dat heel bedrit is. Mijn collega Bart Joeman beschrijft het toch wel mooi. Het is natuurlijk de man van de herinneringen van, van, van de Zwart-Wit TV. Ja. He, van die grofkorrelige beelden. Dus het is niet zo dat we er een nou hele... Hele spectaculaire beelden we hebben. Uh, hoewel PLA 1970 hebben we dan nog. Mm. He, dat is de voorzichtige kleur. Maar Cebio is, is echt nog van die ouders wat wit beeld. Maar het was een absoluut icoon. Je merkt ook bij het EK in, in Portugal dat het, dat het met je zijn EK was. Uh, die man wat echt met alle EK's behandeld. Heb je even een zou Ik dat nog mm. terecht als je he, die, die ook nog een shirt kreeg van hem. Ja, dat is heel erg bijzonder. En uh, ja, hij is helaas te vroeg uh, heen gegaan. Ja, 71 geworden. Uh, Iwan, voor jou is hij dus van net voor jouw tijd. ja. Yeah. Wat heb jij ervan van hem meegekregen? Nou, heel veel. Omdat uh, je hebt natuurlijk een aantal uh, giganten in het voetbal... en daar is hij er één van. Uh, dat in Portugal vier dagen rouw werd afgekondigd. Dat geeft ook wel aan hoe, uh, hoe, hoe, welke positie voetbal inneemt in, uh, in Portugal. Ik ben toevallig ben ik net bezig met de gekte... hebben de artikel over de gekte van de transfermarkt. Al nou nu. Maar dat was in zijn tijd ook al. Hij was een jongen in Mozambique. En op een gegeven moment zagen mensen hem... Op het veld. En die ging hem ook klokken op een gegeven moment. Dat er loopt juist 100 meter dat je. Mm. Daar liep hij in, in enorme tijden. En Benfica wilde hem hebben. Alleen Sporting Lissabon wilde hem ook hebben. En hij is toen onder een andere naam. Is hij als het ware ontvoerd. En in een hotel 12 uh, mm -hmm. dagen verstopt gehouden. En uh, omdat die clubs mm. waren allebei bang dat ze hem te pakken zouden krijgen. Zo begon zijn leven. En het is natuurlijk eigenlijk uh, gewoon het is een Afrikaan. Die heel veel heeft betekend voor het voetbal en uh, Eusebio. Het uh, deed me een beetje denken aan uh, als een hele andere. Want hij is echt een nationale held. Maar de, de, de Koen Moulins, die heeft een aantal jaar geleden. Wat daar in Rotterdam gebeurde, was ook uh, ja, hartverscheurend. Ook, ook mensen langs de weg. En, uh, het was een, hij was een onderdeel van ieders leven. Ja. Uh, net zoals je dat misschien in. in, in, in ja, en, en die mensen vallen weg. En dat is voor mij op een bepaalde manier ook zo. Ook al was ik later. Het blijft wel iemand, die naam is altijd ergens geweest. En uh, ja, die is nu uh, heen gegaan. Ja, die... heeft ook veel betekend, denk ik, ook voor de, voor de emancipatie van, van de donkere voetballers met name ook. Hij, hij kwam ook in Afrika, uh, was echt een ster ook in Portugal. In, op het moment dat het land ja. ook, nog, ook nog een dictatuur was. Hè, dus dat was ook iets van, hè, die man stond ook ergens voor. En, Maakte en... het dan voor het land Portugal nog iets uit dat hij eigenlijk niet, niet uit Portugal kwam, maar uit een Portugese kolonie? Nou ja, ik denk dat ook dat, hè, als, je, als je kijkt naar, naar afrekening van, van het verleden, dat ook iemand uit die kolonie op dat moment toonaangeven kon zijn, dat dat, uh, dat er zeker meegespeeld heeft. Ik, weet, ik, weet, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen of de, of de, of de toenmalige dictatuur dat, dat even prettig vond, misschien. Maar uh, uh, hij was wel de man die, die het land gewoon. ...positief op de kaart gezet heeft. Ja, in, ja. in de tijd natuurlijk, dat dat vanwege die dictatuur... ...helemaal niet zo was, positief gesproken. Nee, totaal niet. En en, zelfs. Maar dat is ook weer de kracht van het voetbal. In ja. politiek kunnen ze zoveel kletsen over emancipatie, noem maar op. Ja, en deze man deed. Maar als bij ons schuld het uh, ons in de EK 88 uh, tikt... ...dan doet iedereen dreadlocks op. Hè? Ja. En, uh, en pruiken. Ja. En, en, ja. Of en als ja. die Martina nu een Olympische medaille wint... ...dan is hij ja. heel erg van ons... Helemaal van ons en yeah. dat vind ik, dat is de on, ongelooflijke kracht van sport. Uh, en uh, daarom sport aan zich al een politiek iets, uh, zeg maar. En heeft, qua emancipatie is het niet zo sterk als dat. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, je went ook er bijna aan, hè? want het waren in de tijd ook zwarte spelers, dat zag je niet zoveel. Podcasts is altijd groot geworden, want ze hebben nu bijna altijd heel veel Brazilianen die erin stromen dubbele paspoorten. doen ze sowieso heel handig. Maar uh, laat hem zacht rusten. Grootsterk, groot sterk, explosief, prachtige dribbels. Ja. Echt mooie, echt mooi voetbal. Ja. Wil je hem in een rijtje plaatsen? Of wil je dat misschien wel liever niet doen? Omdat het te moeilijk is. Ja, Hij, hij is, is de krui proberen, van natuurlijk. Portugal. Ja, zeker, en absoluut. hij past in het rijtje ja. grote voetballers. Maar hij wordt er ook niet altijd in genoemd. Als mensen een rijtje grote voetballers noemen... en ze houden op bij 4 of 5... zit hij er niet per se bij. Nee. Ja, want ik, dan heb je het ook vaak op Pele, Kruijf. Uh, misschien dat hij daar absoluut... Nou, ja, dat, misschien Messi. dat hij daar iets... Messi, ja, dat, ja. Dat, dat, daar zal hij wel iets onder staan. omdat ook, ook, is ook een, toch een andere tijd. Hij komt toch meer nog uit begin jaren 60. Terwijl Kruijf toch echt een voetballer is uit de jaren 70 meer eigenlijk nog, als we daaraan denken. En als je ook inderdaad... Ja, die die bel is moeilijk, moeilijk te vergelijken. Maar hij zal er, zal er iets onder staan. maar goed dan nog, uh, hij, staat, hij zit heel hoog op mijn wolk, denk ik, nog steeds. Wel. Is het in Portugal eigenlijk een discussie? Want je hebt dan nu Cristiano Ronaldo... Nou, ik denk dat als je de twee naast elkaar zet... dat je ook de ontwikkeling van de hele wereld wel in een notendop hebt. De bescheiden Eusebio, die blij was dat hij dan mocht ja. voetballen. En nu de mega-superster Cristiano Ronaldo, die de hele wereld kent. En, ja. uh, ik weet niet wiens leven ik liever zou leiden, moet ik eerlijk zeggen. Maar krachtvoetbal... <laughs> ja, kijk, Cristiano Ronaldo wint ook echt heel veel prijs. Superatleet, uh, ja, absoluut. Dat is, dat is echt een superatleet. Ja. Ik, ik, ik uh, natuurlijk is het in Portugal... Uh, hebben ze altijd lijstjes... Maar je kunt dat niet vergelijken met elkaar. Ik denk het mooiste vergelijken is de personen die het ook geworden zijn. En de, de, de plaats die sport heeft ingenomen in, in, in de maatschappij. Die is zoveel anders geworden. Ja, en misschien de... moeten we het vergelijken als Ronaldo 70 is. Want die heeft dan ook misschien een betekenis ook gehad na zijn carrière. Want dat is bij Eusebio vrij belangrijk toch? Ja, het dat er na bes... zijn carrière nog gebeurd is. Ja, dat is een met hele, hem. hele bescheiden mens gebleven ook altijd hè? Dus ja, die, ja, die, die ook nooit echt grote functies. Ook dat zal natuurlijk. Kruijff is natuurlijk gewoon trainer geweest. Heeft Europa Cup gewoon. Nou, Sebio was eigenlijk gewoon altijd het boegbeld. Die man hoorde gewoon bij het meubilair, zeg maar. Hè, dus ook bij het EK Die niet echt een grote functie. Zoals het PLA dat wel heeft, heeft nee, gehad. Hij is het ook heel moeilijk gehad. Hè. Is, is ja, geweest, absoluut ziek en geweest. En uh, heeft een wat ander leven gehad, natuurlijk. Ja. Dan uh, die dan misschien gewenst had. Maar uh, nou ja, Mooie voetbal is hij eigenlijk. Hebben gegeven, jullie nog zeker? iets geleerd van het land Portugal uh, deze week? Als je kijkt naar hoe zo'n land reageert op het overlijden van zo'n. G sportgrootheid. Ja, ieder... Is dat vergelijkbaar met hoe dat bij ons zou zijn? Weet ik niet. Ik, ik, ik, Portugal moet je als je daar komt ook uh, als, als journalist. Uh, je hebt daar vijf, zes uh, sportkranten alleen al. Die mensen zijn zo helemaal huh. maf van voetbal. Dat is voor ons dat zijn wij ook als de Nederlandse elftal speelt en als de woensdagavond Champions League is. En, uh, maar Portugal is sowieso ook een land van, uh, van weemoed, uh, heel erg, heb ik altijd gemerkt vado, als ik he? was. ja, ja vader ja, en, ja, ja. en, en dat past daar wel in, maar ik moet eerlijk zeggen, wij zien het natuurlijk... Uh, kijk, je ziet hier niet snel vier dagen nationale rouw afgekondigd worden voor het overlijden van de sportman. Johan Cruijff ook niet? Nee nee, ik doe ik niet, nee, doe nee. niet in en, Nederland. Uh, nee. En ik denk dat je... Ik word, ik, je kan het misschien beter vergelijken met de stad als Rotterdam. Wat daar Feyenoord betekent en wat die club betekent voor heel veel mensen. Hoe diep dat in het gezinsleven en in van vader naar zoon. Naar... wat je net al zei, als Komoelein dan. Dat was toen ook een hele emotionele ja, Ik was toen bij Benfica tegen, tegen Porto. Toen uh, zeg maar twee Nederlandse trainers, Co-Adriaanse en Arnold Koeman over elkaar. Ja. Maar die wedstrijd is toch nog echt veel groter dan Ajax. Feyenoord. Ook de grootheid van het stadion, de impact die het heeft. Daar was Eusebio ook wel een symbool van. was dat zo Benfica... Dat, ja, dus in die zin heeft het wel heel veel impact. Ja. Ja, nee. Wij kunnen voetbal nog relativeren. Het ja, grootste deel in deel Portugal de grootste delen van Terwijl we het met z'n allen ook spelen. <laughs> ja. Maar dan hoef je in Portugal echt niet meer aan te komen... Nee. met het relativeren van voetbal. Dan, dan is het gesprek klaar. Nee. Want dan snap je er echt helemaal niks van. We blijven bij voetbal. Eens kijken of we dit kunnen relativeren. Al vanaf het moment dat het wereldkampioenschap van 2022 aan Qatar werd toegewezen... was duidelijk dat dat problemen zou gaan geven. De temperatuur in het oliestaatje kan in de zomermaanden oplopen tot 50 graden. En dan is het onverantwoord om te voetballen. Ook de belofte dat de stadions airconditioning zullen hebben... doet daar niet zo heel veel aan af. Daardoor wordt er al langere tijd nagedacht over het verplaatsen van het evenement... naar de wintermaanden. En deze week... Lijkt dat besluit te zijn genomen toen secretaris-generaal eh, Jérôme Falken bekendmaakte... dat het toernooi inderdaad in de winter zal plaatsvinden. Franchement, je pense que ça sera, dans, ça sera, entre, ça sera entre le 15 novembre et euh, le 15 janvier au plus tard.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 dat was even omdat het zo mooi is om naar Frans te luisteren. En wat ik u zojuist daarvoor vertelde, dat was ongeveer wat Jeroen Valken uh, vertelde. Het interview met het radiostation, uh, want dat kwam uit een radio-interview... wat we net hoorden, van Info, zorgde voor veel ophef maar werd ook snel door de FIFA tegengesproken. Valken had voor zijn beurt gesproken, want pas na het WK in Brazilië... gaat een speciaal geformeerde werkgroep nadenken over dat toernooi in 2022. Theo van Zeggelen maakt als voorzitter van de spelersvakbond in Nederland... FIFPro, deel uit van die club. En hij is er ook van overtuigd dat het WK in de winter zal worden gespeeld.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 Ja, ik zit te bedenken met wie ik zal aftrappen. Ik denk bij Jochem, want jij bent van de wintersport. Jochem. Ja, maar dit is heel goed. Dit wordt nu een wintersport. Uh, uh, en, en, en dit wordt nu een wintersport. Uh, voor één keer. Uh, nee, maar even in alle ernst. Bij het schaatsen wordt wel eens gezegd dat er relletje na relletje is. omdat er weer eens ergens iets niet klopt. of dat iemand weer een verkeerde beslissing heeft genomen. Dit gaat over de grootste sportbond van de wereld. Waar het meeste geld in omgaat. Ja. Ja, snap ik jij dit? Kun. Uh, nou, ik snap überhaupt niet als je weet dat in de zomer de temperaturen onacceptabel zijn, dat je het dan aan het land toewijst. En het is natuurlijk pas in 2022. Maar ik vind het gewoon, je moet wel even kijken naar de sportomstandigheden ook voor, voor het publiek. Dat kan, dat kan je gewoon niet meenemen. En ik bedoel, als je dan nu zegt van we gaan het alsnog in de winter doen, met alle effecten die het heeft op de uh, nationale, internationale voetbalkalenders, uh, met andere sporten waarmee je in de weg gaat zitten, met de commerciële belangen, met televisierechten. Dan denk ik bijna Dus je moet gaan overwegen of je het überhaupt niet gewoon in een ander land moet gaan houden. Maar een kind van drie, of misschien nog wel jonger, kon dit voorspellen. Het was een hele obscene keuze voor het geld. Dat wisten we toch toen ja. al. Het wordt toch heel gênant om. een... Het, het hele land Qatar heeft geen enkele sporttraditie. Je koopt titels, je hebt ook atleten gehaald, paspoort gegeven, Braziliaanse lopers in de hoop op de Olympische Spelen mee te doen. Dus je weet van tevoren dat het absoluut niet kan. He, uh, dan zie je ook niet dat, gewoon dat de omstandigheden... onder die Staling worden gebruikt echt erbarmelijk zijn. Mensen worden daar gewoon... Nou, het gaat hetzelfde over Sotie, helaas trouwens. Uh, uh, uh, zwaar onderbetaald. Uh, mishandeld. Uh, alleen maar voor het podium. Dus ja... Uh, waar ook hetzelfde weer... er stond vandaag in Volkskrant een oproep van een socioloog... Dan. dat verbaast me dan toch ook weer hoogelijk... die dan zegt van ja, uh, de sporters, trainers... Uh, waarom hoor ik, ik hier niet over? Sporten sporters moeten een steven maken. Nee, de FIFA had een steven moeten maken. Dus zeg zeggen jongens, dit doen wij gewoon niet. We gaan daar niet, we gaan daar niet voetballen uh, in, in. We gaan daar geen, geen WK houden. Alleen nogmaals, het geld bepaalt. Hetzelfde WK in Rusland kun je ook heel veel op afdingen, Maar dat zijn de mensen die op dit moment het meeste geld hebben. Het meeste maar geld denk dat komt toen, uit het Midden-Oosten. Denk je werkelijk dat, dat toen de keuze werd gemaakt voor Qatar... dat iemand bij de FIFA serieus dacht dat ze in de zomer zouden gaan spelen. Nee, natuurlijk met, met niet. Erg, met Airco en nog meer Airco. En nee, maar grappig is, ik, overkapt, wel, ik, was, ik weet het allemaal niet. Maar ik was in december was ik in Dubai. En alle, uh, alle experts daar weten gewoon van. In juli, augustus ga je terug naar je eigen land. Dan zijn je twee maanden vakantie. Want je kunt daar niet leven. Je kunt er niet eens op straat lopen. Het is 50, 60 graden. Dus uh, <laughs> laat staan dat je daar kan, kunt gaan voetballen. duidelijk, iedereen weet dat. Maar Iwan, waarom duurt het dan nu zo vreselijk lang voordat er gewoon gezegd wordt: oké, okay, we gaan het in de winter doen? Ja, omdat je eigenlijk moet er door een paar fases heen voor de, voor de, buiten, voor de buitenwacht. Het is lang besloten, maar dat moet je formeel democratisch doen. Dus het is uh, iets te snel gezegd en dan moet je nog wat commissies overheen. En ik ben nou net... Uh, ik weet niet of jullie nog weten, wij wilden ook dat WK hebben in Nederland. Hè? Dat we ja. gullet en kruif op een oranje op fietsje kwamen. Fiets. Oh, ja. Ja, dat is ja, een heel mooi we. plan ja, met campings ja. in Garderen en, <laughs> en, en, en, en vervoer. <laughs> hebben we nog een kans. <laughs> we hebben We 10 miljoen ingestopt. Ja, uh, en ik we zijn weinig. toevallig ben ik met, met, met collega Tom Knipping bezig... met een onderzoek naar de mannen die toen in de gesloten ruimte zaten... Uh, allemaal blank, uh, bijna allemaal blanke mannen... die dat moesten beslissen. En zeven daarvan zijn inmiddels al... Uh, hebben over voor rechtbanken gestaan... en blijken gewoon één en al... Uh, penthouses in Miami... autos hier, noem maar daar... en ook voor de rechtbank al veroordeeld. We zijn nog, we zijn nog niet klaar, maar we zijn al bijna op de helft... van de heren die destijds beslisten. En dat gaat gewoon op die manier. En wat dat betreft is de FIFA... een, een, een schande, echt een grote schande... voor het voetbal en zolang zo... Uh, en zo zie je maar weer. Dit is eigenlijk een geval van we moeten net doen of het democratie is. En dat ging even heel, ja, heel precies, ja. helemaal mis. <laughs> en, en ik denk dat Qatar eigenlijk begint er ook wel steeds meer zin in te krijgen. Want het is ook bijna wel een symbolisch einde. Ja. Uh, van wat ooit de volksport was. En uh, voor de gewone mens van een zo totaal walgelijk... Uh, en wat is Sochi trouwens ook al? Precies. walgelijk decadent. Uh, wat maakt het ons uit, het milieu? Wat maakt het ons allemaal uit, weet je Geld, geld, geld. Dus eigenlijk is het misschien ook een keer goed dat het zo afschuwelijk... dat, je, dat dit het voorbeeld wordt van... zover was het gekomen met die sport. Ja, maar Sochi is toch hetzelfde? Want het nou, wordt ja, gehouden is... in, een, in, in, een, in een badplaats. Hè? Dat is in de ja, stad is... waar de Russische atleten zich vroeger voorbereiden... op de zomerspelen. In de dan de, dan de, en niet dat op de winterspelen. van de, je de ja. Nou ja. Het is ongelooflijk. En dat is de duurste winterspelen ooit. Ja. Uh, voor één weg van 48 kilometer. Het is, het is, het is echt gewoon tussen en voor woord. Ja, maar ook daar zo komen wordt heel we veel... steeds weer op Sochi, via, via ja. eh, eigenlijk elk onderwerp dat we hier aan tafel ja. Ja. Ja. Volgens mij <laughs> corruptie. Er was nog een, het Zwitserse uh, <laughs> yes, IOC-lid, die zei dat ja. het ongeveer een derde corruptiegeld is. Klopt. Ja, ja, ja. miljarden. Waar ja. ja. waar, waarbij je, ik dan ook nog wel weer zo naïef ben, dat ik wel kijk van... ze zijn wel iets bezig om neer te zetten, ook voor de toekomst, een soort van legacy van wat er naar de speler gaat komen... Met in ieder geval een wintersportdorp. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het zal waarschijnlijk alleen voor de rijken rusten. Ja, maar er zijn in Rusland zelfs zatplaatsen waar je fantastisch wintersport kunt bedrijven. Behalve daar. Want er, er staan gewoon palmbomen in die stad. Dus ja, het is leuk en aardig. Maar het is puur windowdressing geweest. De Zuid-Afrika zijn ook de geiten te grazen in sommige stadion. Ja, precies. Ja, ja is Wat ja. zijn ja, nou dan. Kapitaalvernietiging. Ja, dat is het. En dat is dat dan leuk dan... van de grootste sport wereld dan. Maar dat is dan ook niet nou, die die dan een niet. voorbeeld moeten geven. Dat doen ze ook wel met allerlei vlaggen. Over respect en fair play en innovation. Ja, ja. Maar dat is de buitenkant. Dat is natuurlijk ja. wat anders dan het echt doen. Maar daar dat begon het programma ook al mee. Ja. Ja. En dat is ook heel makkelijk gezegd. Wat dat zegt dat ook... het nou dat jullie zo makkelijk deze evenementen bij elkaar in één onderwerp stoppen? Zijn... Is dus niet alleen het voetbal vergiftigd, nee, ja. maar, maar eigenlijk de hele sport? Want de Olympische Spelen gaat over bijna alle andere nou, als, sporten. Eh, als de commercie zo, zo duidelijk gewoon de... Uh, de de boventoon voert en bepaalt waar we gaan sporten als het alleen maar om geld gaat en niet meer om traditie. Het gaat om, niet meer om, om sport. Om, het gaat om, om de sport zelf. Hè. Dan zou je, hè, zoals inderdaad spelen in ik maar wat. Dat, dat zijn echte winterspelen. Dan voel je ook gewoon ja. in een land dat het houdt van, van, van wintersport. Waar wintersport echt ja, tot de behoort. Maar Rusland heeft ook zeker een traditie met wintersport... alleen niet in Sochi. Dat is gewoon puur omdat Poetin een feestje wilde organiseren en die wilde dat op een mooie plek doen met mooie tv-beelden. En omdat er dus blijkbaar geld nodig was. Om ook, he, terwijl je gewoon weet dat de regio daarnaast... is gewoon een oorlog aan de gang nog steeds. Ja. Nou gaat het ja, WK de... in zoverre nog wel ja, over precies. sport... dat het uiteindelijk dus gespeeld gaat worden... op het best mogelijke tijdstip. Dus het is niet dat... Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar weet je wat dat En volgens sommige mensen is dat ook nog een heel mooi tijdstip. Met 24 graden buiten. Dus dat is prima voetbal weer. Nou, daar zal de ISO anders over denken. Die gaan echt van met schadeclaims komen, denk ik. Als er allerlei grote toernooien niet meer door kunnen gaan. Of althans in het gedrang komen. Door je maar luisteren zitten. gewoon een hele interessante planning dan. Ja, zeker. Ik vind het wel mooi, Robert, dat jij het nu voor het schaatsen. Nee, dat zijn commerciële aspecten. En ik bedoel, NOS. Die heeft, nou ja, we zijn. Ik weet niet of de NOS dan recht heeft van het schaatsen, maar. Je zit gewoon met, het, met de uitzendmogelijkheden van die verschillende sporten, van de verschillende toernooien. Daar moet je een oplossing voor gaan vinden. Alleen ik ben straks heel erg bang dat het voetbal zo sterk is. Dus, jongen, we doen het gewoon en dan zoeken we het voor de rest maar uit. En dat, ja. dat vind ik vrij egoïstisch. Ja. Maar ja, wat die... voor bezwaren gaan ze hier nog stuiten dan? Want de andere sporten, dat is één verhaal. Uh, Ivan, maar het voetbal zelf moet natuurlijk ook aan alle kanten wijken. De Engelse competitie, hoor, maar dat is wat we dat we noemen, zeggen, altijd een in de, de Champions League, dat zijn ook hele ja, grote stakeholders. Dus dit is ook een grote oorlog achter de schermen tussen wie, heeft er de, wie, wie kan het verste pissen. Klus op, op de bonden natuurlijk. Uh, ja, en, en de FIFA kan dat het verste, maar het is, het is eigenlijk wel absurd dat we eigenlijk moeten ze allemaal zitten te zeggen van het is op, in de winter is misschien wel beter. We hebben gewoon een serieus gesprek over een WK voetbal daar in de moet zijn. En dat, ja, het is op zich soms ook wel grappig. Wat is een ander goed land om het te gaan houden? Laten we gewoon wegtrekken. Een land met daar. de traditie. Met een voetbaltraditie. En waar we, waar we, gewoon, uh, waar we al de stadions hebben staan. Ja, maar we willen toch of moeten we graag, terug naar Afrika? We willen toch zo graag dat dingen wereldwijd zijn. En Het gesprek aan een, hier aan tafel was, was toch serieus... welke sporten zijn wereldsporten? Nou, voetbal bewijst hiermee dan toch ook dat het een wereldsport is? Ja, Als je oh, ook een wat, oliestaatje... Maar voetbal maar. hoeft dat niet meer te bewijzen natuurlijk. En er zijn natuurlijk heel veel... Ik ben heel blij dat er nu eentje in Afrika is geweest in WK. Ja, dat vind ik al heel erg bijzonder. En dat bijzonder. heeft zeker geholpen... En, uh, en wat mij betreft is, er, is daar geen enkele voetbalcultuur. Nee, is er is helemaal niemand dat, dat interesseert. Dat, dat, dat, dat, het is gewoon, je moet al die stadions bouwen. Uh, je gaat weg, die zullen nooit meer gevuld worden. Dus achter. ga dan ergens naartoe waar je wat achterlaat. En in ieder geval, en dat doen ze sowieso niet, hè, want die toernooien komen. Best kunnen ze ergens een eiland kopen gewoon. En daar iedere keer die toernooien houden, hebben ze hun eigen land. Maar uh, landen worden helemaal leeggezogen. Hè. En er blijft dus niks achter. En dat is verschrikkelijk. En een WK voetbal in Brazilië. Met alle problemen van die. Daar kun je je iets bij voorstellen. Dat ja. is zo'n een -land. Logisch dat we daar een keer heen gaan. Zuid-Afrika. Hetzelfde. Vooral ook voor de zwarte bevolking. Want voetbal was ja. en is van de zwarte bevolking. Heeft iets achtergelaten. In Rusland. Nou. Met pijn en moeite wil ik er nog iets bij bedenken. Maar ook daar weet je dat het, dat het geld gewoon ja, toch, uh, toch de, de belangrijkste keuze is. We een week voetbal in Qatar, dat is inderdaad het einde van het voetbal zoals wij het <lacht> kennen. Ja, het is gewoon wel Ja, misschien moet je gewoon de humor er maar van in. Ja, ja, ja, ja, ja. Er gaan inmiddels wel ook her en der stemmen op om het terug te draaien, om het alsnog aan een ander land te ja. geven. Heeft dat kans van slagen? Dat denk ik niet. Nee. Nee, dat ja. gaat geld kosten. Dat gaat heel veel geld kosten. Ja, ja, ja, dat ja, ga je, ja, ook, die... niet je gaat ook niet doen. Niet, zeker niet, omdat het meeste geld in voetbal komt... op dit moment uit die regio. Laten we dat ja. even niet vergeten. Alle, alle, alle, alle topclubs in Engeland krijgen geld... of veel topclubs uit die regio. Daar zit het meeste geld. Dus die ga je niet zomaar even voor het hoofd stoten nu. Ja, dat en zou en de ver... grootste blamage aller tijden zijn. We je niet je in de het contract. Wij waren van de week nog ergens uh, bij Binnenlandse Zaken... met de mensen die destijds met het toernooi hier bezig waren... Uh, je, komt niet onder, je krijgt niet zomaar iets op bezoek. De FIFA is geëquipeerd met, met, met, met enorme ja, advocatenkantoren. Goed, ja. Daar kunnen heel veel landen niet eens meer tegenop... Uh, wat, wat, wat daar dan langskomt. En die eisen wordt immuniteit van alle leden tijdens het toernooi... dat alle belastingwetgeving wordt veranderd. Een uh, vrije baan op de snelweg. En ze krijgen het overal. De pauze ontvangt ze. Iedereen ontvangt ze. Ze zijn zo ontzettend machtig. Dus je, er valt niks terug te draaien. Ja, en, uh, we gaan naar Qatar. Is dit we allemaal wel Qatar. ook nog ergens goed voor? Gaan dat... ze hier bij de FIFA ook iets van leren? En krijgen we in 2026 gewoon een heel normaal is weer, land met een voetbalcultuur. En waar verder ook niet zoveel politiek mee aan de hand is, als het even kan, waar het WK gehouden gaat worden? Nou, er is enorm, gewoon een enorm gevecht gaande: van de democratisering van de, van ja, de FIFA, waar, waar al heel lang dezelfde dat. mensen zitten. En dat gevecht begint met de stem van de landen, op, op de leiders. Ja, maar de heeft... druk van buitenaf op die mensen wordt ook wel steeds groter. Tuurlijk, toch? Op naarmate, papier wel. naarmate je dit soort. Uh, op een uh, cursus. Maar de laatste keer dat Nederland moest stemmen, stemden ze gewoon op blatter. Want doe je dat niet? Nederland heeft ook wel eens een keer op de Johansson op de tegenstander gestemd. die niet haalde. Iedereen werd meteen uit zijn hoofd. Ja, dan ben je het. Ik wil helemaal opnieuw beginnen. Ik krijg geen toernooi. inmiddels. Ja, zo werkt het maar gewoon. Maar ik Vandaag is... ook gestemd voor om Met alle respect. En dan, dat je, dat ja, hij had je dat, dat beloofd dat hij na twee jaar weg zou gaan. Na ja. twee jaar had hij zich bedacht. Tuurlijk. Dus, ja. Raar, hè? Ja. Maar het is, het is een, maffe, een maffe iets, is ja. het in ieder geval. Van 2022 gaan we terug naar de dag van vandaag. Het is 11 januari 2014. En Rens Rotteveel gaat van start op de 5km van het EK Allround Sebas. En dus schrikken we even weer een beetje wakker. Want met alle respect hoor, voor de rijders die uh, gereden hebben. Uh, Frederik van der Horst staat trouwens nog altijd bovenaan. 6'29'88. Maar uh, de afgelopen ritten waren geen reclame voor het uh, allround schaatsen. Uh, op de tweede plaats op de 5 kilometer staat uh, Gryatsov uit Rusland. 6'31'01. En Zbigniew Broedka, de nummer 2 van de 500 meter. reed een uh, persoonlijk record. 6'34'17. En als je dan de tijden en de punten vooral omrekent... De tijden omrekend naar punten. En je telt al bij elkaar op. Staat Broedka aan de leiding na de twee afstanden. Voorlopig voor de Griatsov en Frederik van der Horst. Rens Rottevel dus nu in de baan. In de laatste rit voor de tweede. De tiende rit van de 16 ritten in totaal. Uh, Rottevel, dat is eigenlijk wel een echte allrounder. Dat is een rijder die uh, uh, niet echt één afstand heeft. Waarin hij super uitblinkt. Gewoon vooral drie goede afstanden kan rijden: 1500 meter, 5 en 10 kilometer. En dan die 500 meter mee moet nemen. En die 500 meter begon hij goed op met 36, 66. Leverde hem de achtste plaats op. Twee plekken na Jan Szymanski. En dat is nu zijn Poolse tegenstander. En kijk je dan naar de erelijst van Szymanski. Dan heeft hij uh, nog niet zo heel lang geleden in Baselga di Pine uh, in Italië. Dus goud gewonnen bij zeg maar, de Olympische Spelen voor de studenten. De Winteruniversiade in 632-47. Waar zo nu en dan best een redelijk deelnemersveld aan het vertrek stond. Dus Szymanski uh, is een van de beste Poolse allrounders. Hij is ook het uh, kampioen. Hij heeft ook het Pools kampioenschap gewonnen eind december op de buitenbaan van Zakopane. Je ziet ook dat beide heren wel redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Aan het begin van de vijf kilometer hebben de 1400 meter inmiddels op zitten. En Simanski, 24 jaar is die, komt daardoor in 1.49.58. Rondertijd 30-9. Rotteveel reed een halve seconde sneller in de afgelopen ronde. En je ziet ook qua tussentijden dat dit dan de snelste tussentijden zijn tot nu toe. Nadat we dus negen ritten gehad hebben. Het allround schaats, het EK. Allround staat vooral ook ter discussie eigenlijk internationaal wel gezien. Moeten we wel door met dit toernooi in de huidige opzet. Je ziet toch dat meer en meer rijders zich gaan specialiseren. Sinds dat de weken afstanden zijn ingevoerd. Halverwege de jaren negentig. En dat zie je dan toch terug in zo'n allround toernooi. Waarin Szymanski met nog 800 te rijden op deze 5 kilometer. In deze rit 29,9 noteert. seconden sneller dan de ronde hier vooraf gaat. veel in de 30ers blijft. Twee tiende verval heeft. En Szymanski door dat snelle rondje zojuist waarin hij op de kruising even gebruik kon maken van Rotterdam. Een voorsprong heeft uh, uh, bijeengeschaatst van zo'n meter of 25. Maar na de uh, bocht richting de finestreep, omdat Rotterdam de binnenbocht had, is dat verschil teruggelopen naar meter of 5. En dan zullen we zien dat Rottevel nu de snellere rondetijd heeft. Inderdaad, 33 voor hem, om 36 voor Chimanski. Maar die weet nu, Rens Rotterdam weer dicht voor hem, ziet hem dicht voor hem als ze de kruising opkomen uh, gereden. Met nog 6,5 ronde te gaan, Beide inmiddels zo'n 3 seconden afgerond, sneller dan het schema dat Frederik van der Horst uit Noorwegen eh, bracht tot 6, 29, 88. Het persoonlijke record van Rottevel is 6'20, 6'20, 25. En dat van Simanski 6'21 en eh, 6'21, 55. En beide reden dat op de snelste baan ter wereld. een van de snelste banen ter wereld. Namelijk in Kelguit. Simanski Dankzij die goede wissel van net waarin hij weer even mee kon in de slipstream van Rottevel, Weer een tiende van een seconde sneller in de afgelopen ronde. En zo herhaalt de geschiedenis zich wat nu met de twee binnenbochten gezien vanaf de kruising zeg maar vanuit dat oogpunt moet Rotterveld dat verschil weer zien te overbruggen met Simanski en dan slaagt hij weer bijna in, rijdt hij nog maar een paar centimeter achter nog 500 te gaan op deze 5 kilometer er zitten 3 kilometer op en dan is de, voor, uh, de rondetijd van Rotterveld weer uh, veel sneller nu dan van de Pool, 32 om 39 en heeft Simanski nu wel een grote verschil te dichten op de kruising maar dat lijkt een beetje de tactiek van de Pool te zijn, zo speelt hij een beetje met Tegenstander speelt hij met Rotterdam. Want je ziet ook dat hij nu weer op de kruising al versneld naar Rotterdam toe rijdt. En via de binnenbocht weer onderdoor is gekomen. En nu weer een fractie voorligt. Ten opzichte van de Nederlander, die bezig is aan zijn vierde EK allround. Zijn beste EK rijdt in 2010 in Hamar hier. Dat was zijn eerste EK. Toen werd hij uh, uh, achtste. En nadat hij vorig seizoen zesde werd. Of daarna werd hij nog voor seizoen zesde op het WK. Ook hier in Hamar. Afgelopen ronde, inderdaad uh, bijna gelijke rondetijden. 30-2 voor Tsimanski 30-1 voor Rottevel, Die nu op de kruising weer het uh, profijt heeft van uh, het feit dat hij een richtpunt heeft aan zijn tegenstander. En zo is het een leuk duel om naar te kijken. En zijn we ook bezig met uh, de verreweg de snelste 5 kilometer tot nu toe. Met nog uh, drie ronden te gaan. Vij, uh, 4, 51, 90, 30-1 in de ronde nu voor Rottevel, Die Szymanski 14e achter hem weet bij deze ronde tijd. En nu zie je ook dat de vermoeidheid begint toe te slaan bij de pold. Het wordt allemaal wat wilder. De structuur is als het ware een beetje weg in zijn slag. Het is nu echt wild jagen op Rens Rottevel. En daar komt hij niet meer bij. Want ondanks de binnenbocht blijft het voordeel nu voor Rens Rottevel. Die houdt gewoon een aantal meter uh, nu in bedwang op Jan Szymanski. Achter wie hij net eindigde op de 500 meter. Hij moet hier zo'n drie seconden en een tiende goed maken op deze vijf kilometer. Om de pol voorbij te gaan in het klassement. En dat zou in de laatste anderhalve ronde misschien nog wel kunnen. Want dat is nog wel afstand die we moeten afleggen. Tot de finish van deze laatste rit voor de tweede dwel. De rit tussen Simanski en Rens Rottevel. Rottevel door de binnenbocht heen. Komt het rechte eind weer opgereden in het uh, matengevulde Vikingschibet. Waar iedereen rustig zit toe te kijken wat muziek is uh, onder de rit. Dat maakt het allemaal nog wel interessanter. 30-3 maakt het in ieder geval nog een beetje sfeervoller. 30-3 voor deze ronde. Dat is een goede ronde met allemaal 30ers in de laatste ronde Voor Rens Rottevel. pakt er nog eens een seconde bij ten opzichte van Simanski. En dan zou hij dat verschil wat was na de 500 meter wel eens kunnen gaan overbruggen op deze 5 kilometer. Rens Rotterdam. die dus met een goede 500 meter begon... en nu bezig is aan een goede 5 kilometer. Hij gaat in de buurt komen van zijn persoonlijk record. Dat PR zit er net niet in, die 26, Maar hij eindigt er niet ver vandaan, hoor. 62282. 82. Ver weg de snelste tijd tot nu toe. En Jan Simonski noteert 6,26,38. En dat betekent inderdaad dat dankzij deze 5 kilometer... Rens Rottevel voorbij de pol is gegaan in het algemeen klassement Rottevel, Dus aan de leiding niet alleen op deze 5 kilometer na 10 ritten... maar ook in het klassement na 2 afstanden. En Szymanski zowel op de 5 kilometer... als in het klassement na 2 afstanden op de tweede plaats. Na de laatste dwel krijgen we nog 5 ritten. En dan gaat het eigenlijk vooral om de laatste 3 ritten... met Jan Blokhuizen in de 14e rit tegen de Russijayev. Koen Koenverwij. in de 15e rit tegen Bukoe. En in de laatste rit Douwe de Vries tegen Bart Swings. En hoe zat het ook alweer naar de 500 meter... Buko gaat aan de leiding. Verwijs werd vierde op de 500 meter. Pakte vooral tijd op Jan Blokhuizen. Dat is van belang voor dat algemeen klassement. En Douwe de Vries die heeft eigenlijk wel een flinke stap te maken in dat klassement. 500 meter was niet zijn afstanden. Daar eindigde hij op als 20ste. Straks na zessen de ontknoping van die 5 kilometer. Rens Rotterveel. Jocham bereid dus 6 22, 82 Drie seconden sneller dan bij de WK eh, vorig jaar. Maar hij rijdt die een hele mooie race. Was, ja, ja hij rijdt, ik vind het een hele mooie race. Ik bedoel, je mag je... Ja, ik kijk naar de rondetijden. Als je je rondetijden allemaal binnen drie tiende rijdt, vier tiende... dan uh, compliment hoor. Vind ik echt knap. We gaan straks zien wat die tijd waard is. Voorlopig uh, staat hij er goed bij met 6.22. Ik kom nog even terug op het nieuws rondom Danny Blind. De Telegraaf schrijft vandaag dat Blind de beoogde opvolger is... Uh, van uh, Guus Hiddink. Um, in tekst staat het er dan zo. Danny Blind is de beoogde bondscoach van het Nederlands Elftal tijdens het WK van 2018 in Rusland... Hij is nu de assistentbondscoach van Louis van Gaal... en staat op het punt om een nieuw vierjarig contract te tekenen bij de KNVB. De komende twee jaar, na het WK in Brazilië... tot en met Euro 2016 in Frankrijk... zal blind optreden naast Van Gaals opvolger Guus Hiddink. En daarna krijgt de voormalige Ajaxiet de zeggenschap over Oranje. Hiddink zal dan terugtreden... en in een andere technische functie bij de Voetbalbond blijven. Dat is het nieuws zoals we het eerder vandaag melden... en zoals we het ook in het Sportforum besproken hebben. Onze redactie heeft wat eh, werk verricht, heeft wat nagezocht... en belt de afgelopen uren en komt tot uh, de volgende conclusies. Er is absoluut geen overeenkomst nog tussen de KNVB en Danny Blind. Er is nog heel, ook nog helemaal niet onderhandeld. Er is wel een voorstel gedaan door de KNVB. En daar gaat Blind de komende periode over nadenken. Er is dus nog helemaal nergens over gesproken. Het is de intentie van wat de KNVB wil. En uh, dat deel van uh, het bericht van de Telegraaf klopt dus volgens onze eigen mensen. Iemand behoeft om hierop te reageren? Iwan? Nee, het is, uh, het, is, het is wel duidelijk wat de KNVB wil. En uh, ik vraag me ook wel af of het per se blind was geweest. Volgens mij zijn er ook andere, andere mensen besproken. En uh, ik, hoop, uh, uh, ik hoop heel erg dat Blind uh, beseft dat hij dit echt niet moet doen. Ja. Het is dus een iets priller stadium dan in de Telegraaf lazen. Vandaag. Ja, dat is dat is de ze zijn de scherp op de wind. Op de Telegraaf te ja. weten, we heel scherp. Ja. En wie weet dat wat daar staat dan uiteindelijk wel het nieuws is... maar ja. nog niet vandaag. In uh, India is uh, de Hockey World League finale van start gegaan... en die was voor Nederland allerminst gelukkig te noemen. Oranje verloor de eerste wedstrijd van Argentinië met 5-2. Vanmiddag was er wel herstel tegen Australië, de wereldkampioen... want Nederland won met 1-0... Robert Kemperman was de man van de wedstrijd en hij trekt conclusies. Uh, nou, ik denk dat wij gewoon na gisteren een goede stap hebben gemaakt. Uh, ik denk wel meerdere stappen. Uh, en inderdaad, een lang geleden dat wij van Australië hebben gewonnen. Dat voelt gewoon heel erg goed. We hebben vandaag echt als team gespeeld en dat uh, resulteert dan lekker in die 1-0. We hebben wel moeilijke fases gehad in de wedstrijd. Waar we echt met de rug tegen de muur aan stonden. Die hebben we overleefd. En dan, uh, ja, dan win je hem een keer en dat is lekker. Hebben jullie aan jezelf getwijfeld na die nederlaag van gisteren? Nee, absoluut niet. Uh, we hebben alles gewoon, hebben de koppen bij elkaar gestoken. We wisten allemaal dat we ons niveau niet hebben gehaald. En uh, vandaag hebben we die, uh, die stappen extra gezet. En uh, ja, we waren vandaag gewoon een uh, stukje beter dan gisteren. Dat was wel te zien, denk ik. Robert, wat vind jij van uh, deze start van het Nederlands team? Het is een wat verwarrende start, want het verliest van een laagvlieger in dit gezelschap, Argentinië. En het wint van een topfavoriet. Het gekke is dat Argentinië nu met 6 à 2 bovenaan staat in die pool. Dat ja. ze ook hebben gewonnen van, van, van België. Ja, in feite is dat uh, Nederland wint nu voor het eerst sinds tien jaar op een titeltoernooi van, uh, van Australië. Dat klinkt allemaal prachtig. Maar het is wel in een vrij onbeduidende poolwedstrijd. Ten eerste is het een heel raar format, Eigenlijk gewoon een slecht format Met acht deelnemers die, die alle acht laag, de al, al, al, al zeker zijn <laughs> van de plaats in de kwartfinale. Dus dat verzonnen heeft, Succes is ook niet helemaal uh, uh, nagedacht. Hey, maar <laughs> ze wilden dan blijven in de pool Maar poolwedstrijden die nergens om gaan. Die, dat, dat, dat verzin je niet. Dat hebben de vrouwen vrouw hebben, is dit volgens jou een grote sport? Kleine sport? Middelmatige sport? Nee, hockey is ook een kleine sport eh, mondiaal. Ja. Hockey heeft ook gewoon Olympisch eh, ook zwaar onder druk gestaan. Hè. Terwijl, ja. ik moet wel toegeven, in Londen leeft het wel helemaal. Goed, Dan praat je over Engeland, waar hockey wel een traditie heeft. Dus die waren uitverkocht en het leefde. Hockey is in Nederland een grote sport. Met 280.000 beoefenaren, eh, wordt ook op topniveau beoefend. Maar mondiaal is het een kleine sport. Dat is ook het probleem. Vandaar eh, deze eh, Hockey World League. Wat een heel groot woord is voor nou ja, een sport die niet zo, heel veel, niet zo heel groot is. De league van de hockeywereld ja, nou, zou je is, het is, noemen. Maar, het gekke is, ze doen dat ook nog een keer op het moment dat er ook een WK is. Over vijf maanden in Nederland. Dus de mensen denken van, hé, hey, is dit nou een WK? Of wat is het nou eigenlijk? Wat is het echte WK? Wat gaan we in Den Haag? Heb je ook nog die Champions... Uh, Champions trofie heb je ook nog. Steeds. En die is er nog steeds. Maar, en, en die bestaat ook met politiek. Omdat uh, Pakistan en India uh, uh, dat heel erg, heel erg belangrijk vinden. Dus met je het kindje vooral ook van, van, van Pakistan. En om okay. hockey mondiaal groot te houden, moeten landen als Pakistan en India moeten erbij betrokken blijven. Vandaar dit toernooi weer in India. India krijgt heel veel hockey toernooi, Geld. Er zit heel, ook heel veel mm. geld in India. He, om men hoopt echt van als Pakistan en India zouden afhaken... dan, dan stort hockey toch behoorlijk in. Argentinië is in die zin dus een heel welkom verrassing. Want bij de vrouwen is het een groot land, bij de mannen niet. Dus welkom dat die bij de mannen een beetje opschuiven. Maar om even terug te komen op het Nederlandse team... Uh, gisteren niet om aan te gloeien tegen Argentinië... schrok echt van wat, wat, wat, wat ik daar zag. He, een spel waar, waarmee ze zilverhaalden of de speler was, was totaal verdwenen. Dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Vandaag win je van Australië. Belangrijk. Het was eh, bepaald niet met het hockey dat Paul van Assel ook gestapt. Met vechthockey gewonnen. Maar wel in een poolwedstrijd waarbij ook de Australiërs denken: ja, het zal wel. We zitten toch in de kwartfinale. Dus dat maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Ja, maar dan kan je die wedstrijd van gisteren toch ook op die manier benaderen. Was Nederland gisteren wel op en top gemotiveerd? Als je toch in een pool speelt waarin iedereen doorgaat naar de volgende ronde. Ja, dat klopt. daar moet je dat ook inderdaad. Natuurlijk moet je dat relativeren. Aan de andere kant, eh, van tevoren dacht ik: ja, degene die wint van Argentinië. Argentinië moet je winnen. Wil je, hè, want niemand wil namelijk het als nummer 4 in die pool tegen de nummer 1 spelen, wat waarschijnlijk Duitsland wordt. He, de Olympisch kampioen. Maar de manier waarop ze speelden. toen dacht ik inderdaad van ja, waar is het, waar, waar is het teamverband gebleven? Waar is het spel gebleven van, van de Olympische Spelen? Dat zag je ook al op het EK vorig jaar. Waar een heel stroperig en flets Nederlands team. Uh, ja, brons won, omdat het helemaal niet, niet lager kan eindigen op een, op een EK. En nu, uh, uh, bij deze World Hockey League. Uh, ja, is een stap gezet. Maar ze moeten nu maal tegen, tegen België. Maar de echte, echte test volgt dus pas woensdag in de kwartfinale. En eigenlijk pas op het WK? En eigenlijk pas op het WK. Maar aan de andere kant, als je nooit een toernooi wint... en dat heeft Nederland al heel lang niet meer gedaan... dan kun je ook niet zeggen dat je, dat je de favoriet bent voor een gauw medaille op het WK. En dat zou de man heel graag willen. Maar ze moeten eigenlijk hier minimaal de finale halen. Je wilt, wil je überhaupt aanspraak kunnen maken op een finale plaats op het WK. En voorlopig <tied> nou ja, is het eigenlijk Australië en Duitsland... eigenlijk de twee belangrijkste tegenstanders van het Nederlandse team. Nou, ze hebben er nu eindelijk een keer van Australië gewonnen... maar nogmaals in een zijn vrij onbeduidende poolwedstrijd. Ja, op een vrij onbeduidende toernooi? Onbeduiden of gaat dat dan weer te ver? Nou, het is in die zin, het is wel, iedereen is wel aanwezig, maar Duitsland laat bijvoorbeeld zijn sterkste speler thuis. Die Mo Fussen speelt alleen maar op het EK-zaalhockey. Uh, uh, Jamie Dwyer, de grote man van stadion, krijgt rust en zit lekker voor de tv te kijken. Dus die landen werken rustig toe naar het WK. Het is een test, niet meer dan dat. En als je kijkt naar, naar de beelden, zie je ook daar een totaal verlaten stadion, net zoals ik dat hier zie bij het Vikingsweek heb. Uh, India komt alleen maar eens te kijken uh, als India speelt. Maar bovendien is zelfs een kaartje van 4 euro is een godsvermogen in India. Daar ik zit me ineens zo in af te vragen, vinden, vinden, ze, vinden die sporters dat zelf erg. Of maken wij dit misschien veel te belangrijk. Je, je zegt misschien wel terecht. Dat er bij dat schaatsen niet veel mensen op de tribune zitten. Bij dat hockey ook niet. Ja, misschien ligt het wel aan ons. Nou, maar kijk, ik weet zeker, op het WK in Den Haag... Eh, Daar kunnen die sporters toch niks aan doen? Nee, wel, niet, nee maar het is natuurlijk veel leuker om te spelen in, in een vol stadion. En dat gaat op het WK in, in Den Haag absoluut gebeuren. Dat zal echt, dat zal echt gewoon uh, een heel groot evenement gaan worden... met uitverkochte stadions. En natuurlijk is het leuker om, om in een vol stadion te spelen... dan in een stadion waar helemaal niemand zit. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Nee, maar ik bedoel het feit dat wij nu praten over dit toernooi. Ja. Verdient dat toernooi dat wel? Nou, kijk, no of moeten we het gewoon zien als een toernooitje ergens tussendoor? Ook de Als je het inderdaad serieus gaat bekijken... dan vindt iedereen de opzet ja, op zijn minst opmerkelijk. Dat ja. iedereen doorgaat naar de volgende ronde. Ja, nou, sterker nog... Maar is dit niet gewoon een mooi tussendoortoernooi... waar wij misschien niet al te veel aandacht aan moeten besteden? Dan? Absoluut. Engels, maar maar kijk, op het of we hadden in juni hadden we de halve finale... Uh, van de Hockey World League. Dat begreep helemaal niemand. want Dat was uh, bedoeld als WK-kwalificatie. Alleen Nederland organiseert het WK zelf. Dus was al lang geplaatst voor het WK. Dus waarom doe je dan nou in godsnaam mee aan een toernooi... waar je niks te winnen hebt? He, dus en veel toen, mensen zijn je nu kwijt, denk ik, hoor. Ja, nee, ja. Te, nou, precies. Hè. Dus nogmaals, we hadden een halve finale van de Hockey World League... en ja. de eerste drie uh, gingen naar de finale van de, van de World League. Maar het was tevens bedoeld als WK-kwalificatie. Dus Australië moest zich nog kwalificeren voor het WK in Den Haag. Nou, kortom, we hebben het over twee toernooien die, die niet op elkaar lijken... Niemand snapt dat. Ook de FIH, internationale hockeyfederatie, ging het op een gegeven moment de regels uitleggen. Raakte totaal de draad kwijt. Eén ja. grote soep. Dus dat doet het hockey ook Andere heren aan tafel, zijn er nog vragen? voor? Ja. Uh, ik lees ja. dan de volksschat. Hij weet het altijd wel duidelijk uit te leggen. Maar het is wel duidelijk dat hockey compleet in de weg kwijt, uh, kwijt is. Ja, ik, nee, ik, ik, dat, ben ik, dat ben ik niet mee eens. Dat valt wel nee, mee hoor. moet, nee, nee, je, naar... je moet in één zin uit kunnen leggen waar, hoe iets in elkaar nee, zit. Nee, maar als je gaat kijken Hoogast... naar de hockey uh, sport, vind ik dat de hockey ver voorop loopt. Op een heleboel andere sporten, met name het voetbal op het feit dat ze dingen anders proberen in te regelen. Absoluut, innovatie zeker. De Euro ja. Hockey League die ook nog bestaat is een, een evenement wat met name natuurlijk ook weer voor televisie in dergelijke in het ja. levensgroepen ja. maar waar weer allemaal nieuwe regels worden getoetst. Ja. Dus in dat opzicht proberen ze van alles dat er heel veel toernooien zijn die allemaal groots worden aangezien. Ja, dat is misschien wat onduidelijk. Maar het heeft natuurlijk ook allemaal weer met commerciële belangen te maken. Dat die spelers graag willen spelen. En uh, volgens mij is de komende periode, dat zal jij beter weten. Uh, gaan er een aantal spelers weer naar het buitenland. Om daar heel veel geld te verdienen. Ja, maar ze wein, moeten ze ja. de keuze maken. Ja, ja, we ja, we we kunnen dus, dus heel, heel weinig Die we gaan alleen maar de... De twee keepers, Permin Blaak en Jaap Stopman uh, uh, gaan erheen. Want en, de eerst de is het ja, en Sander straks. Baart ook, omdat dat heel veel geld. En anderen zeggen van ja, nee, we moeten ook de spelen in hoofdklas. En de belasting zou wel te groot kunnen zijn. Ja. Het is wel nogmaals hetzelfde. Ook die hockey India League is belangrijk voor de mondialisering van de sport. Als daar grote ja. competities op komen... krijgt die sport een beetje meer allure dan alleen maar Nederland, Duitsland. En, uh, nou. En dit is een manier om geld in de sport te krijgen. Absoluut. En, uh, in India zit heel veel geld. Een uh, bruggetje is te maken naar geld in de sport krijgen. De, de, de ijsderby, komt u nog te sprake? Ja. Ja. We ronden het voor nu even af. want We gaan, we gaan luisteren naar een man die zojuist voor hem topprestatie heeft geleverd. Rens Rotterveel staat bij Steven nee. Nou Sterker nog, hij zit op, op, zijn, op een bankje en trekt zijn schaatsen uit. Rens Rotterveel. Ben je tevreden over deze eerste dag? Uh, ja, op zich wel. Ik heb een uh, goede 500 gereden. Ik was uh, nog nooit zo snel op een uh, laaglandbaan, op de 500... Dus nou, dat was gewoon een goed begin. En uh, nou ja, dat beloofde wel wat voor de 5 kilometer op zich. Ik raakte ze wel. Alleen uh, ja, de 5 kilometer niet helemaal tevreden. Uiteindelijk wel de snelste zoentijd uh, tot nu toe. Alleen uh, ja, daar had iets meer in gezeten. Ja, toch was het uh, verval dat altijd belangrijk is bij, bij die lange afstanden uh, heel erg uh, beperkt. Ja, klopt. Uh, ook de vorige keren dat ik een 5 kilometer heb gereden. Dus toen liep het gewoon aan het einde heel erg op. En uh, het was nu de bedoeling om iets vlakker uh, vlakke ritten rijden. Alleen ik moest gewoon in het begin iets te veel tijd inleveren. En ik kwam pas de laatste paar ronden echt in mijn slag eigenlijk. En dan, daar, daar kon ik het weer een beetje afbouwen. Ja, drie seconden sneller dan vorig jaar op het WK hier. Wat, wat zeg je dat? Ah, goed, het is een beetje uh, lastig te vergelijken natuurlijk. Dat, uh, vorig jaar was het niet heel snel. En ik denk dat je pas echt uh, kan kijken als de rest gereden heeft. En uh, dan kan ik uh, echt zeggen of ik tevreden ben of niet. Nou, Sven Kramer heeft dit uh, toernooi niet bij. Voor sommige anderen betekent dat van, nou ja, dan kunnen we misschien de troon overnemen van hem. Kunnen wij hier Europees kampioen worden. Wat betekent dat voor jou? Ik bedoel, heb jij een oog op het podium? Ah, goed, een oog op het podium is uh, misschien iets te hoog gegrepen. Naar... Uh... Ja, de resultaten die ik in het voorgezoen heb gereden, dan uh, is het, uh, het lastig te voorspellen. Maar uh, ja, ik denk zelf wel iets te hoog ge, ja, gegrepen is. Maar met een top 6-klassering zou ik heel tevreden zijn. Nou, is voor heel wat anders gaat, is het ook zo dat na het OKT het een beetje een soort van leeggelopen ballon is geweest. Is dat voor jou ook zo? Nou, goed, het, uh, het OKT was uh, niet een hele goede wedstrijd voor mij doen. Uh, niet geplaatst voor de spelen. Nou ben ik als uh, Allrounder was ik ook niet uh, de favoriet uh, voor een afstand. En uh, dan is het wel mooi dat je, je gelijk na het OKT nog op een ek round kan richten, inderdaad. Ik neem aan dat je ook jij in dit seizoen je in eerste instantie vooral, vooral vol op het OKT hebt gericht. Ja, ja daar, daar traint uh, eigenlijk iedere schaatser voor de, de hele zomer en winter lang. En uh, nou goed, als je dan de Olympische niet haalt, dan, uh, ja, dan moet je gewoon verder kijken. En uh, er komt, Zelfs na dit EK komt nog het enkel round en het round round en uh, ja, dat staat ook gewoon op een lijstje. Wat zijn dan je doelen dit seizoen? Ik bedoel, wanneer, wanneer ben jij tevreden? Ah, goed. Uh, ik ben nauwelijks op de goede weg uh, met een paar uh, PR's op Laaglandbanen. En ik moet gewoon die lijn doortrekken. En dan wil ik echt het seizoen heel goed afsluiten op een twee call Maar eerst morgen nog. Ja, zeker. Dank yes. je. Rens Rottevel is voorlopig de nummer 1 na 10 van de 16 ritten op de 5 kilometer met 6,22,82. De grootheden, de echte kanshebbers op de titel... komen straks na zessen nog in actie live bij ons te horen. In de afrondende fase van het sportforum van deze zaterdag... wil ik het, omdat je er toch bent, Ivo van Duren... nog even ja. hebben over matchfixing, jouw specialiteit. Je hebt er boeken over geschreven. Um, er is een rapport in Nederland gemaakt ook, een officieel rapport. Matchfixing in Nederland. Dat heeft ruim twee ton gekost. De samenstellers declareerden 2173 uren bij het ministerie van VWS... Dat betekent een rekening van 217.175 euro. Exclusief BTW. Uh, hoeveel uren heb jij gedeclareerd bij je werkgever? Ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is veel, meer, veel minder. Ik heb die mensen wel geholpen en ook met ze gepraat. En, uh, en, uh, maar dit is typerend ook aan Nederland. Je hebt soms uh, uh, hier worden overal commissies onderzoek op losgelaten. En er is eigenlijk rond het hele matchfixing al een hele industrie aan het ontstaan. Van adviseurs, uh, mensen die rapporten schrijven. Um, noem maar op. Maar in, inmiddels, dat rapport was een moedje. De Kamer die bleef me vragen stellen. Overal, waren onder, het was ook, dus overal was er rook. En uiteindelijk heeft Schippers een opstelder gezegd: nou Doe maar een, een, een rapport. En hier dit zie je trouwens wel de Telegraaf. Die hebben dit via een WOP uh, volgens mij boven water gekregen. Want eerst wilde niemand zeggen hoe, hoe de, hoeveel het onderzoek had gekost. Die hebben Bo het via wat boven water gekregen? Een WOP, zo de, dan kun je een verzoek indienen. In ja, ja, uit, ja precies. Dus eerst wordt het geweigerd. Ja. En het is. Nou, zoveel heeft het onderzoek gekost. Uit het onderzoek kwam dat er match was. Er waren mensen die, die tegen die mensen ook hebben gezegd dat, hè, dat ze erbij betrokken waren. Of dat er dingen aan de hand waren. Is niks mee gebeurd. Het is weer typisch Nederlands. We onderzoeken. Uh, een aantal mensen worden heel... er zit ook een accountantsbureau bij, hè, die, uh, die er heel veel aan hebben verdiend. Maar eigenlijk daadwerkelijk iets mee gedaan. Heeft het wel enige waarde? Nou, de enige waarde voor ons is wel dat, uh, dat nu ook door de overheid zelf geconstateerd is dat er matchfixing plaatsvindt ja. in Nederland. Dat dit de enquêtes blijkt en dat die onderzoekers ook zeggen we weten dat het gebeurt. Het ging niet alleen over voetbal trouwens, het ging ook over basketbal, een aantal andere sporten. Dus die waarde heeft het voor ons om weer verder te gaan. Uh, maar verder, uh, nee, het is totaal, uh, totaal krankzinnig. Is er uh, al voer voor een derde boek inmiddels? Ja, Heb jij nog een... laatste berichten uit de wereld van het matchfixen? Ja, zeker. Er lopen in Nederland heel, uh, heel veel onderzoeken... en die schieten ook wel op. Alleen, uh, wij zijn het een beetje zat. Uh, we hebben het vuurtje aangestookt, zeg maar. En nu is het woord aan justitie... en ik denk dat er ook wat dingen Met gaan wij komen. bedoel je? Uh, met, met de media. Ja, ja. ja. Uh, dus De Volkskrant heeft ook een aantal jongens er nu ja. opgezet die zeker. daar uh, veel dieper in gaan spitten. Ja. Uh, NOS is er ook een is met mee bezig. Maar verwacht ik dat er nog mensen echt... Ja. Uh, arrestaties, ja. uh, veroordelingen en dergelijke. Komen. Ja, ja, ja, ik denk, uh, ja, dat verwacht ik wel. Ja. Okay. Ja. Maar er gaat nog wel enige tijd overheen. Als ja, als je denk, proef... ik, ben, ik ben een beetje naïef in geweest hoe lang het allemaal duurt voordat het politiek, justitie, onderzoeksdingen, uh, budgetten, ja, noem maar op. We ik, allemaal... ik weten zover dat binnen de sport dat, dat uh, ik ben voorzitter van de Atletenvereniging ja. uh, vanuit de KNSB. En die duidelijkheid ook dat wij alle sporters wel waarschuwen, ook in de aanloop bijvoorbeeld naar Sochi, dat. Ja, je er niet gek van op moet kijken als je wordt benaderd... van joh, eh, zorg even dat je dit, dat, dat als zus of zo hebt. Dat dat dus ook... hele negatieve inslag op de sport kan hebben. En dus ook op bedreigingen van sporters... Is ook komen te staan, wat natuurlijk al in het verleden ook wel is gebeurd. Ja, ja, dat is al dat een, is een, hele heel stap, eng. een hele stap vooruit... dat jullie dat al hè, dat, dat al gebeurt. Sprake laatst die Rugby Seven uh, dames... Ja. die hebben daar nu ook al voorlichting over gehad... Ja. van wat doe je in zo'n geval... En, en pas er echt heel erg mee op. Want je kunt er iets kleins beloven. En voor het ja. weet zit je in de raarste situaties. Nou ja, en in dat opzicht heeft het dus ook een preventieve waarde. Al. Ja, sowieso. En ja. dat we er nu ook weer over praten. Ook ja. het is boven water aan het komen. Dus ja. dat is goed. Hoe is het met matchfixing in het tennis, Robert? Het laatste onderwerp van vandaag. Nou ja, want hij heeft Robert Haas in de zomer... Heb ik, heb ik daar uitvoerig over gesproken. En uh, naar aanleiding van het verhaal kwam er zelfs kamervraag. Omdat ook hij uh, te maken heeft... met name als je in een wat kleiner Nooi speelt... met verzoeken om wedstrijden opzettelijk te verliezen. En, maar hij, had, uh, het feit, hij speelde op een challenge... ergens een ja, vrij... Klein tenooitje, een wedstrijd. En merkte ineens dat ook die partij heel veel geld had ingezet. Ja. En hij won die partij, had hem eigenlijk moeten verliezen van stokkens. Dus dan kreeg je inderdaad ook echt gewoon. ja echt, gewoon een echt serieuze doodsbedreigingen. Ja. En wie was nou ook weer die grote naam die er zoveel problemen mee heeft gehad? Was het niet Ja, Kavelnikov. Ja. Uh, goed, die had, had, had ook wel iets anders problemen. Die zat in een, een duistere sectie in Rusland. Uh, dat, ja. was allemaal, dat had nog iets, iets meer mee te maken. Maar. Uh, het, ze hebben nu over iemand opgepakt, uh, een kleine vis, nummer 250 van de, van, de, van de wereld. Dus dat blijft allemaal nog uh, uh, vrij klein. He? De straffen zijn wel heel, uh, wel heel streng, maar het blijft natuurlijk verleidelijk. He? Dus ja. nu ook, ook met Luke losers uh, Vroeger wist je inderdaad van als je nummer 1 was op de plaatsingslijst in het toen je verloren de derde ronde... was je sowieso, als er eentje afviel, was jij degene die in het hoofdstroom kwam. Dus kon je in de verleiding worden verwacht door het potje toch ik kom er toch wel in als er eentje... als ik weet van hij is geproduceerd, kom ik er toch wel in. En dat dat doet niet, doe niet ook anders. Ja. Nu zijn ze aan het bloot. Hè? Laten we sportief eindigen in de laatste ja. minuut van het sportforum. Wie is de favoriet aanstaande, vanaf aanstaande maandag op de Australian Open? Het eerste grote tennistoernooi van het jaar. Ik denk toch nog steeds Novo, ja, uh, Novo Djokovic. En Nadal zal dat dicht, uh, dichtbij zitten. Dat zijn toch denk ik wel de twee mannen die, die er op hardcore zullen uitvechten. En uh, veder voorlopig even niet. Die, uh, voorlopig even niet? Nou ja, hij heeft natuurlijk gezegd dat hij heel veel getraind is. Ik heb hem ook zien trainen in, uh, in, in Dubai. En je ziet wel dat hij bezig is om wat, om wat, om wat aanvallender te gaan spelen. Maar of dat het nou helemaal is, ik denk. Ja, hij, hij moet echt hopen dat hij, dat hij op Wimbledon nog een keer tof is om nog één keer Wimbledon te winnen. Maar de Australian Open gaat hij zeker niet winnen. Oké, okay. vanaf maandag. En dan hebben we het volgende week in het Forum, ongetwijfeld over de Australian Open. En de week daarop nog meer, want dan is het bijna afgelopen. Robert Miset, dankjewel. Ivan van Duren, dankjewel. En Jochem, tot zo. Want na zessen gaan we door met het schaatsen. De afloop van de vijf kilometer op het EK Allround. En dan is dan